Even iets vertellen over mij zelf, ik ben Winant Breuer, 35 jaar geleden, ongeveer 35 jaar heb ik Yeshua leren kennen in een gemeente in Stampoort en ongeveer 7 jaar geleden heb ik de Torah ontdekt en u bent hier allemaal omdat u ook de Torah heeft ontdekt, dat klopt hè? Ja, en daar ging een wereld voor mij open. Ondanks dat ik dacht dat ik al heel veel wist. Ik had al een aantal bijbelscholen gevolgd, maar wat er in de Torah stond, dat vond ik zo, zo, zo bijzonder. En toen ben ik gaan studeren, tot op de dag van vandaag, elke dag, studie in de Torah, Samen met mijn vrouw, met mijn kinderen, en vaak ook alleen als ik alleen ben. En het kon niet op. En... Ja, wat moesten we dan? We hielden Sabbat bij ons thuis met een groep. Um, op een gegeven moment um, ging dat over, het ging op een gegeven moment niet meer. En wat moest ik dan? Nou, de heer zei dat ik dus op dat moment, dat was uh, drieënhalf jaar geleden, een brief moest gaan schrijven. En zo is gekomen dat er, de Bijbelschool de Bazuin, dat ik elke uh, maand een brief ging schrijven. Ik begon met uh, de vijf maagden, de vijf maagden. Wij zijn de vijf dwaasemaagden. En zo is het allemaal begonnen. En dit jaar, in, uh, in juni, uh, is het afgelopen. Is, is het gestopt met het schrijven van brieven. Wie heeft mijn lesbrief een keer gehoord of gelezen? Nee. Gelezen, ja. Uh, ik heb het niet uit mijzelf. Ik heb erover gedroomd, ik heb erover nagedacht, ik heb erover gelezen. En het was voor mij... Zo'n openbaring wat ik, wat ik op papier mocht zetten. En ik raad het u echt aan om een keer te lezen. Want het is echt van, van de heer gekregen. En nou, in uh, januari vorig jaar zei de heer van... Ja, nu moet je ermee stoppen. Ik zei... ja hier u heeft deze bediening gegeven om mensen duidelijk te maken, want mijn doelgroep waren evangelische mensen. Om die te brengen naar de Torah en, en te leven volgens de Torah. En het koninkrijk van God te zoeken en te vinden. En, en te leven volgens de gerechtigheid die in de Torah staat. Het was, staat, het is zo mooi. Maar goed, het is, het is gestopt. En wat nu? Nou, wij zijn op vakantie geweest afgelopen zomer. In het zuiden van uh, Frankrijk. Bloedje heet. En met, we gaan altijd op vakantie met een stapel boeken. Bijbels, computer. En uh, Korkendans, noem maar op. En ik had dus in, in, uh, ik had een stukje van Thessalonicense gelezen. 1 Thessalonicense 5. Ik was de Thessalonicense aan het lezen. En vers 1 er staat. Maar wat de tijden. En de gelegenheden, betreft Boeddhas is het voor u niet nodig dat men u schrijft. En het is me altijd uitgelegd van, um, jullie hoeven eigenlijk de tijden niet te weten. Jullie hoeven de gelegenheden niet te weten, want als de Heer komt, is het wel goed. He, Paulus zegt, ik hoef er niet over te schrijven. Want het is helemaal niet nodig dat je dat weet. Heeft u het zo ook gehoord? Ja, hè? En toen ging ik verder te in de keel le lees je vers 2. Want u weet zelf heel goed dat de dag is dus van ja, Werk komt als een dief in de nacht. Ik denk, hé, hey, er de, de klopt iets niet. En toen begon ik dat te onderzoeken en toen kwam ik op heel veel dingen terecht en zo gaat mijn vrouw, kan daarover spreken en, en zei, oh ik heb weer iets gevonden, het is, het is zo geweldig wat in het woord van God staat. En toen ben ik on, heb ik ontdekt, uh, ik lees op de, de Engelse Bijbel en er staat in vers 1, maar wat de tijden, wat de times en de seasons betreft. Hé, hey, waar heb ik dat eerder gelezen? De Seasons. In Genesis. En het is een vertaling van de Moadim. Dus wat staat hier? Van wat betreft de tijden en de Moadim weten jullie heel goed. Dat is de reden waarom ik daar niet over hoef te schrijven. Want dat is alleen maar herhalen. U weet wat Moadim is. Feesten, vandaag is het één moedim, moed. Vandaag is het Bazuindag. We weten toch wat de moedim zijn. We weten wat de feesten zijn. We doen de voorjaarsfeesten, we doen de najaarsfeesten. We weten het. Hoe zit het dan met de tijd? Als we zeggen dat vandaag Bazuindag Yeshua terugkomt. Hoe laat komt hij dan terug? Vanmiddag? Vanochtend? Is hij niet geweest? Wie weet dat? Hij komt, een dief in de nacht. Hij komt als een dief in de nacht. Amen. Ik heb gezocht op het internet... Wie of wat, waar... Op welk moment, op welke tijd... Yeshua terug... Ik heb het niet kunnen vinden. En, dus ik werd een beetje bang... In de zin van... Ben ik nou de enige? Heb, heb ik het wel goed? Is, is dit wel wat de Heer van mij vraagt? Moet ik dit wel doorgeven? Tot op van de week zijn zei mevrouw van, kijk eens wat ik gevonden heb. hé, he, he, gelukkig, ik ben niet de enige. <laughs> er was ook een andere broeder die wist hoe laat de heer terug zou komen. Ik probeerde dus deze ochtend te vertellen hoe laat de heer terugkomt. Nou, is het voor mij ook even wennen. Het kan zijn dus dat ik bepaalde dingen misschien zeg. Dat u zegt, ik ben daar helemaal niet mee eens wat hij nou zegt. Dat is uh, niet bijbels. Nou, ik probeer zoveel mogelijk de Bijbel aan u over te brengen en, en zo weinig mogelijk van mijzelf. Uh, vergeef mij als ik dingen zeg die niet juist zijn. Ik ben maar een mens, ik maak fouten. De enige die het correct heeft, dat is onze Heer Yeshua. Ja? Dus als ik het fout heb, hij heeft het correct. Ja, ik, wil, uh, ik denk niet dat hier evangelische mensen in ons midden zijn. Misschien wel. Dan wil ik u vragen om uw evangelische bril af te zetten. Mag ik ook vragen deze ochtend om uw Joodse bril af te zetten. We gaan alleen het woord. Het woord, het woord, het woord. Amen. Het is zo belangrijk om het woord te kennen. Goed. Hij komt als een dief in de nacht. Eerste aanwijzing, nacht, onderschrijft dat, onderstreept dat in die, woord, in die Bijbel. Ja, we kennen allemaal het verhaal van de, de tien maagden, de, de, de vijf wijzen en de vijf dwazen. En de vijf wijze maagden in Matthäus, uh, die hadden olie naast hun lampen, ze hadden allemaal een lamp. Heeft u uw lamp bij u? Dit is uw lamp, hè? Psalm 119, 105. Uw woord is uw lamp voor mijn voeten. Wat nog meer? En een licht. Maar wil je het licht laten schijnen in je lamp, heb je olie nodig. Nou, de, vijf dwa de vijf wijze maagden hadden olie bij zich. Maar de vijf dwaze maagden hadden geen olie. Ook niet een druppel. Ze hadden helemaal niets. Die vijf verwijst naar de? Tora, Ja? De vijf boeken van Mozes. De eerste vijf boeken verwijzen naar de Torah. Wat hadden die vijf wijze maagden? Die hadden de Torah in hun leven toegepast. Ja? Dat is de gerechtigheid. Dat is die olie. Want wij zijn kruiken. Wij zijn Adam is van klei gemaakt. Wij zijn kruiken. En in onze harten, zegt Maria, is het woord van God. Dus de olie is in ons hart. Het woord van God, de Torah is in ons hart. Dat passen wij toe in ons leven. We vieren feest vandaag, de bazuinfeest. En daarom schijnen wij in deze wereld. Maar deze vijf maagden hadden geen olie. Dus die hebben de Torah, ze hadden wel een lamp, ze hebben een bijbel. Vandaag de dag duizenden gelovigen verwachten de opname... Echt waar, duizenden, misschien wel miljoenen wereldwijd verwachten de opname van de Heer. Maar er komt geen opname. Waarom? Ze kunnen dat wel denken, maar ze hebben geen olie in hun kruik. Want het staat niet in het woord van God dat er een opname komt. Er komt wel, we gaan wel de Heer tegemoet en we gaan met hem mee. En wat Wim zei, zeker niet naar de hemel. staat niet in het woord. Dus ze hadden iets anders. En toen in het nacht... En de bazaan klonk, het ging naar de heer. En alleen de wijze maagden gingen de poorten binnen en de bruidegom tegemoet en de dwazen niet. En ze vroegen nog, geef mij ook een beetje van uw olie aan de wijze maagden, want hun lampen gingen uit. Ja, je kan een lamp wel aansteken, maar het lontje, dat brandt maar hooguit tien seconden en dan gaat het uit. Zonder olie heb je geen licht. Het woord is het licht. En dat moet schijnen in onze harten. Door toe te passen wat er staat. En goed, toe te passen wat er staat. En dan, dan zien we de Heer en dan kunnen we ook met hem gaan. Ja, je kan naar de kopers gaan en olie kopen. Maar eigenlijk ben je dan te laat. Want de Heer zegt, ik ken u niet. Je hebt je hele leven, je lamp bij je gehad. Maar je hebt het niet toegepast in je leven. Dat is zeer belangrijk. Yeshua zegt... In openbaringen, niet Johannes. Johannes heeft het opgeschreven, maar Yeshua zegt. Dus is de openbaringen van Yeshua zelf. Openbaringen 3, van 3 vers 3. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik, Yeshua, bij u komen als een dief in de nacht. Als een dief en gij en u zult beslist niet weten op welke uur u zal komen. Dit zei hij ook tegen de gemeente die niet gereed was. Ze waren niet volledig, staat er. Ze waren uh, beperkt in hun, in hun kennis, in hun doel om de Torah toe te passen. Maar wij moeten het volledige plaatje hebben. Niet alleen de feesten, de dagen, de tijden, maar ook het uur. Ja, ik ben, ik ben, ik ben heel enthousiast over, over uh, deze ontdekking. En we weten als het bezuinfeest is, dat de, het komen, de gezegde de komen, het komen van een dief in de nacht, dat dat uh, een verwijzing is naar de bezuinfeest. Er gaat een verhaal rond, dat uh, als, uh, in de tempel uh, werd er een nachtwaken gehouden, vier, vier momenten in de nacht, en midden in de nacht, de hoge priester komt kijken in de tempel. om te zien. welke priesters wakker zijn. en welke priesters slapen. in slaap zijn gevallen. Het begint al een beetje de dagen. niemand kent dit verhaal? Oh, dat verbaast mij. Nou, in die tempel. waren dus. de, de andere priesters. die waren. nachtwaken aan het doen. En de hoge priester komt kijken. Of zij niet in slaap waren gevallen. En als er een priester in slaap was gevallen. pakte de hoge priester van het altaar een kooltje. En het kooltje gooide hij op de klederen. Op, de, op het kleed van die slapende priester. Waardoor hij in de. Ik, hoor, ik zie daar ja schikken, begint een dagen. Een bekend verhaal moet het zijn. En. Die priester die in slaap viel, die werd dus wakker, want hij stond in vuur en vlam. Dus hij kleedde zich uit en rende naakt de tempel buiten. Daar komt het verhaal van als een dief in de nacht. En wie is onze hoge priester? Yeshua. Hij zegt in openbaringen 3 vers 3, ik kom als een dief tegen een gemeente die niet volledig gereed was. En in openbaring uh, 6, meen ik, staat letterlijk, ik kom als een dief. Punt. Ja? Dus, hij, hij stelt zichzelf voor als, als die hoge priester, en hij zal ook komen in de nacht. Dus We hebben al één gegeven, dat is die nacht. Vers 4, maar uw broeders bent niet in de duisternis, zoals die dag u als een dief zou overvallen. Met andere woorden, uh, wij zijn kinderen van het licht. U bent alleen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Nou moeten wij een onderscheid gaan maken tussen nacht en dag. Tussen duisternis en licht. Het is heel belangrijk om te kunnen begrijpen hoe de Bijbelse dag en nacht in elkaar zit, zodat we niet op een verkeerde uur uh, klaarstaan en Yeshua verwachten. Want de een zegt, het uur of de dag begint in de avond. De ander zegt, de dag begint in de ochtend. Ja, wie heeft er nu gelijk? Uh, nou, laten we, zien, laten we kijken wat uh, onze vader Yahweh geschreven heeft en gezegd heeft. Genesis 1 vers 3. En Elohim zei, laat er licht zijn. En er was licht. Op het moment dat Yahweh spreekt, begon er licht te komen. Voordat Yahweh sprak, was er geen licht. Ja? Op het moment dat Jawel spreekt. kwam het licht. Dus je moet even vasthouden. Daarvoor was geen licht. Maar op het moment dat hij spreekt. En voortaan is er licht. En het woord dat daarvoor gebruikt wordt. Het Hebreeuwse woord. Is. Hebreeuwse woord 1961. Is let there be. Ja. Laat daar zijn. Dat is de vertaling. Een stukje verder, Genesis 1, vers 5, en Elohim noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Duidelijk. Er was eerst duisternis, ja werk creëerde het licht en noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Heel duidelijk. Toen was het avond geweest en er was morgen geweest, de eerste dag. In het eerste boek van de Bijbel, in Genesis 1, het vijfde vers. Gaat hier al een groot probleem komen? Want we zijn er nog niet. We zijn. Uh, la, nee, laat ik het zo zeggen. De, uh, de gemeente Gods is vandaag nog verdeeld. Bent u daarmee eens? We wij, wij zijn maar heel klein hier. Maar we hebben veel meer broeders, want als de engelen erop uitgestuurd worden naar de vier hoeken van de aarde, dan komt er een hele grote menigte. En ik denk dat wij er naartoe moeten gaan dat we één volk moeten worden, dat we één lichaam moeten worden met Jezus Christus, met Yeshua als hoofd. Eén lichaam staat er, er is dus één volk. Er is maar één Israël, er is maar één verbond en we hebben maar één God. Nou, we, maar er zijn zoveel gemeentes die het niet met elkaar eens zijn. En de tegenstander die heeft in de eerste begin, heeft hij daarom verwarring gezaaid. Nou als dat zo is, want vele gelovigen, als Yahweh zegt, de dag is het licht en het licht schiep hij. En anderen leggen dan vers 5b uit van, ja, maar de dag begint met de avond. Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. Klopt dat? Nou, in dat geval moet je graven. Jezus zegt, het koninkrijk is als een schat in de akker en je moet er gaan graven wil je het vinden wil je het zoeken je moet het zoeken en dan zal je het vinden wie zoekt zal vinden in dit geval moeten we graven we moeten dieper gaan in de grondtekst wat Jahwe gezegd heeft nou het woord het Hebreeuwse woord 1961 hier zet ik even de Engelse vertaling waar onze Nederlandse Bijbel van vertaald is and the evening and the morning were the first day en je zou dit inderdaad kunnen vertalen van... ...en de avond en de morgen zijn geweest de eerste dag. Maar als je de volgende vers leest, wordt hetzelfde woord... Hebreeuwse woord 1:9:6:1 6, 1, vertaald met... ...en Elohim zegt, let there be. Dezelfde woorden die hij gebruikt tijdens de schepping van... ...laat daar zijn licht... Voorheen was er geen licht, op het moment dat hij zijn, later zijn licht, was er licht. Nou, dat is hetzelfde woord, let there be, in the firmament, in the midst of the waters. Hetzelfde woord, 1, 9, 6, 1, van let there be. Waarom is het nou in vers 1, 5b vertaald met were? Moeten we daar de, de vertalers mee... Uh, Schulden? Ik weet het niet. Uh, u mag dat zelf uh, bepalen. Nou, we gaan nog dieper graven. Wat betekent dat dan? Dat woord 1961, wat Hebraeze woord. Het Hebrae woord is haya. En het Hebraes woord 1961, haya volgens uh, strong. St Overigens, strong is een korkendans. Strong is geen woordenboek. En misschien maak ik hier een fout. Ik heb namelijk geen Hebreeuwse woordenboek. Hebreeuwse woorden die vertaald worden in Engelse woorden. Uh, dus ik heb het moeten doen met de strong. Maar strong is niet altijd correct. Want in uh, handelingen zegt hij namelijk... Uh, heeft hij het over Pesach in de, in, de, in de vertaling Pesach. En in handelingen zegt hij Pesach is Ishtar. Hé? Hey? Ishtar, dat is toch heel wat anders dan Pesach. Dus pas op met strong. Maar goed, ik ga er even vanuit dat Haya het, het woord zegt en hij zegt, hij legt het uit, to exist. Dat is be or become, come to pass. Het is er nog niet, maar het komt op het moment als het woord actief is. Ja, precies wat Yahweh ja, zei, laat daar zijn, licht. En de, de bron komt van het Hebreeuwse woord 193, en het is Hava. En dat kennen jullie allemaal, toch? Hava nagila, Hava nagil. Wat zingen we nou? We zingen: laten we blij zijn, laten we vreugde hebben, laten we rejoice. Dat betekent het. Voordat we het zongen, waren we nog niet blij. Op het moment dat je zingt, word je blij. Let there be. Hava. Hava betekent to be. Bijna dezelfde naam als Yahweh. Heeft dezelfde medeklinkers. Zie je dat? Oké, okay. als je het niet mee eens bent, laat het even rusten. 5b. De avond en de morgen ontstonden nadat de eerste dag geschapen is. Klinkt voor mij heel veel logischer. En ik zou het vertalen, maar wie ben ik? Het werd avond en het werd morgen na de eerste dag. Zo zou ik het vertalen. Maar... U hoeft daar niet mee eens te zijn. Maar goed, we gaan verder. Maar het is wel belangrijk. En waarom? We leggen nu een fundament. Hè? Een fundament hebben we nodig om verder te bouwen. Want als we geen fundament hebben, dan bouwen we op zand. En als er storm komt, en reken maar die storm komt, dan is je huis zo weg. Dus wij, ik wil graag dat het fundament ook duidelijk is, zodat we verder kunnen en ons leven daarop kunnen bouwen. Openbaringen 12, vers 17. De overige van haar, van haar nageslacht, die de geboden van Yahweh in acht nemen en het getuigenis van Yeshua, haar Messiah hebben. De overige van haar nageslacht. Dat gaat over openbaringen 12, u weet. Uh, misschien kunnen we daar even naartoe gaan. En dan begin ik in uh, vers 1. En er verscheen een groot teken in de hemel. Dan gaan we, komen we zometeen daarop terug. Dus, het is in de hemel. En toen God de hemel schiep. Toen de, God de, de, ja, werd de, de wateren scheidde. Van onderen en boven. Werd horizontaal gescheiden. Toen ontstond daar de uh, hemelgewelf. Ook al ben je. Een millimeter boven de grond, daar begint de hemel. Tot eindig, tot de wateren, die wij, die nog door de wetenschappers niet is ontdekt. Maar buiten het heelal, aan de rand, zijn wateren. Dat is wat Genesis zegt. Jawel, zegt. ik scheid de wateren. En tussen de wateren ontstond het hemelgewelf. Dat staat in Genesis. En er is nog geen wetenschapper. Ze zijn de ruimte aan het afzoeken. Maar ze hebben dat water daar hebben ze het nog niet gevonden. In die hemel, daartussen, is daar een teken. Een vrouw bekleed met de zon en met de maan en onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Daar kom ik straks op terug. Maar aan het einde uh, van twaalf staat... Um, ik kom hierop terug hoor, de geboorte van, uh, van Zion van, uh, en de geboorte van Yeshua, zal ik straks laten zien. Maar vers 17, en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. En we weten allemaal dat dit aan het einde is van een ion, van, waar we nu in leven. En wij zijn het overige van haar nageslacht. Wie is het daarmee eens? Ja? Oké. Okay. Ook al bent u daar niet mee eens, zorg dat u erbij komt. Bij die overige van haar naslag. Die de geboden van God in acht nemen. Doen wij dat? Ja, we proberen zoveel mogelijk de Torah, de geboden, 613 geboden en het Nieuwe Testament ruim duizend in ons leven toe te passen. Ja, valt niet mee, maar we doen ons best. En met elkaar, als we elkaar helpen, gaat het lukken. Ik ben ervan overtuigd. Maar, dat is niet alles. En, dat is deel 1, dat is goed dat we dat doen. Maar, en, we moeten ook het getuigenis van Yeshua hebben. Zonder de getuigenis van Yeshua, kan je alle geboden wel doen deden ze ook in de tijd van Jezus, maar ze hadden niet zijn getuigenis. Wat betekent dat zijn getuigenis? Soms wordt het uitgelegd, je mag geloven in de zoon van Jav. dat is de getuigenis. Dat is niet wat er staat. Ik kan, ik kan het uitleggen aan de hand van, uh, van openbaringen, er uh, staat verder in openbaring 17 wat het getuigenis is. En, verder, en uiteindelijk kom je, het getuigenis van Yeshua is hetgeen wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gesproken, wat hij heeft geleerd aan zijn volgelingen. Bent u een volgeling van Yeshua? Amen. Ik ben een volgeling van Yeshua. Het Nieuwe Testament... De vier evangeliën is een messiaans boek. Wat betekent dat? Yeshua leert ons daar hoe wij de geboden van Yahweh in praktijk zouden moeten brengen. Dat is wat Yeshua ons leert. Dat is zijn getuigenis. Hij zegt toch: als iemand uh, je wat doet, uh, niet tand, hoe zeg je dat? Uh, Oog omhoog, maar keer hem ook je wang toe. Zo legt hij dat uit hoe je dat moet toepassen. Vergeven, 7 maal 70. En er zijn allerlei soorten voorbeelden hoe de geboden in de vijf boeken van Mozes in de praktijk gebracht moet worden. En dat is heel belangrijk. Dat is de getuigenis van Yeshua. De kennis die Yeshua heeft, moet onze kennis worden. De wijsheid die Yeshua heeft, moet onze wijsheid worden. Is dat mogelijk? Ja. Want Daniel, dat was het, dat waren, met zijn vrienden, dat waren de meest wijze mensen van heel Israël. Want Nebukadnezar. Kom hier met de, de meest wijze mensen van heel Estero. Er kwamen vier mannen, inclusief Daniel. En Daniel paste de Torah toe. Je kent het verhaal met uh, uh, tien mannen die uh, groenten moesten eten. Ze waren, ze waren beautiful, et cetera, et cetera. Ze waren goed. Maar wat gebeurde daarna? En Daniel kreeg wijsheid van Jawel. Hij was toch al wijs? Het waren de meest wijze mensen. Van heel Israël. En dan nog gaf Yahweh hen wijsheid. Dat is de wijsheid van Yeshua. En wij moeten dat ook naar ons toe trekken. De wijsheid van Yeshua. De getuigenis van Yeshua moeten we ons eigen maken. Ja. Staan op, en dan zegt. Uh, Um, Johannes, even verder. En het verhaal, ja. Um, maar ik, ik sla dit even over. Of hebben we daar tijd voor? Ja. <laughs> nou, openbaring uh, 19, vers 7. Heel snel dan, want ik heb veel andere dingen te vertellen. Uh, openbaring... Uh, 19, zei ik, vers. Oké, okay, dan zegt Johannes, um, of oh nee, een, een engel tegen Johannes. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Zie je dat? Aanbid God, het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de provincie. Wat is nu de geest van de provincie? openbaringen 22 vers 9 pas op dat u dat niet doet want ik ben een mededienstknecht van u, zie dezelfde woorden en van uw broeder de profeten en van hen die de woorden van dit boek in acht nemen dus de geest van profetie is de woorden van dit boek in acht nemen ja, dus je hebt de getuigenis van Yeshua, is de geest van profetie. De geest van profetie is de woorden van dit boek in acht nemen. En wiens woorden zijn dit? Yeshua. <laughs> Want het is toch zijn openbaringen, staat in openbaringen 1. De openbaring van Yeshua. Nou, Yeshua heeft heel veel gezegd. Dat kunnen we ook lezen in de vier Evangeliën. Dus wat hij zegt, dat is zijn getuigenis. Natuurlijk is hij de zoon van God. Dat, dat gelooft iedereen, de hele wereld gelooft dat. Of ze er wat mee doen, weet ik niet. Maar de getuigenis zijn de woorden die hij spreekt. Oké, okay, wat heeft hij dan gezegd aangaande de dag? Johannes 11, vers 9. En Yeshua antwoordde, zijn er niet twaalf uur in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet op dat hij het licht van deze wereld ziet. Wanneer zei hij dit? Wie weet dat? Heel goed. Lazarus was al twee dagen dood en hij wachtte nog, Jesuel wachtte nog, en op een gegeven moment zegt hij dit. Zijn er nu twaalf uur in een dag? En na vier dagen ging hij, nou laten we nu naar Lazarus gaan, want ik moet hem uit de dood opwekken, zegt hij. Waar verwijst dat naar? Naar de opstanding van de doden. En wanneer is de opstanding van de doden? Vandaag. Op de dag van Yom Terua, Zegt Thessalonians 5. Of hoofdstuk eerder. Want... De doden, zei die slapers, zullen ons niet, of wij zullen hen niet voorgaan. Eerst zullen de doden opstaan en dan zullen wij samen met hen worden. Dus de dag van de opstanding is ook Yom Teruwa. En de opstanding van Lazarus is een verwijzing naar die dag. Want hij zegt namelijk daarvoor, voordat hij naar Lazarus... En dit heeft hij gezegd ter behoeven van die opstanding van Lazarus. Ja, wat heeft hij gezegd? Dat. Zijn er niet twaalf uur in een dag? Als u gelooft dat de opstanding van Lazarus een verwijzing is naar de dag van de opstanding met Jom Teruwa, dan is dit wat hij heeft gezegd ook een verwijzing naar de opstanding, naar Jom Teruwa. Dat er in een dag... 12 uur zit. Dat is heel belangrijk. Ja, ik, ik ben nog een beetje een fundament aan het leggen. Dat, dat, hij zegt, dit heeft de volgende zin is, dit heeft hij, zeg, heeft hij gezegd ten behoeve van de opstanding van Lazarus. Dat staat er eigenlijk. Maar wat heeft hij dan gezegd? Ja, dit. Dat er in een dag 12 uur zit. Oké. Okay. Uh, volgende tekst, Johannes 11. Vers 11. Oh, dit staat hij hier. Dit is de volgende tekst. Dit sprak hij. Ja, wat sprak hij dan? Ja, het staat ervoor. Dat er in, de, dat er in een dag twaalf uur gaat. En daarna zei hij tegen hen. Lazarus, onze vriend slaapt. En ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Dus uit de dood op te wekken. Een verwijzing naar Jom Teruwa. Dus die twaalf uur in een dag is ook een verwijzing naar Jom Teruwa. Dat wil ik alleen even doorgeven. Oké, okay, Genesis 1, vers 14. En Elohim zei, laat er licht zijn in het hemelgewelf, dus in de uitspansel, in de hemel, om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij tot aanduiding, tot aanwijzing, tot richtlijn, tot signalen, tot tekenen zijn van... De vaste tijden van de Moedim. En niet te vergeten van dagen en jaren. Nou Een hele bekende tekst in de Messiaanse wereld. De vaste tijden. Moedim vertaalt ook met seasons, seizoenen. Ook vertaald met uh, feesten. Dit is een feestdag, Moed. En het zijn een vaste tijd. En ook vertaald met een appointment. Een appointment afspraak die je hebt met vader Yahweh. Vandaag, we hebben een afspraak en wij zijn hier, dus Yahweh zal hier ook zijn. Door zijn ruach. Dat is de, de afspraak, de vaste tijden. En God plaatst aan de hemel gewelf om licht te geven op de aarde. Nou weten wel, je hebt een dag en een nacht. En de dag en de nacht, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. Ja. En Elohim maakte twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen. En niet te vergeten de sterren. Nou is er in de tijden van Abraham, misschien ook wel tot en met Mozes... ...was daar mannen Gods die bekend waren met de sterren. En hedendaags noemen wij dat astronomie. Ik ben geen astronoom. Ik uh, weet er een klein beetje van, maar ga me geen moeilijke vragen stellen. Ik weet dat niet. Maar in die tijd wisten ze dat wel. Dus heel veel is er verloren gegaan toen het volk uh, weggevoerd werd naar Babylon... Toen werd het omgedraaid en, en de sterren werden gebruikt voor waarzeggerij en, en, en noem maar op. En dan werd het astrologie. Maar ik heb het over astronomie, dus niet astrologie, dat is heel wat anders. Dat is, dat is slecht, dat is niet goed. En wat zij voorspellen, komt toch niet uit. Want als, dat, als zij hadden voorspeld en het uitkwam, dan waren ze schatrijk hadden ze voorspeld wat de beurs morgen zou zijn. Nou, ze zijn zo arm als ik weet niet wat. Want ze moesten van de opbrengst van hun leugens. Daar leven ze van. En zo zegt Yahweh. Die de zon en het licht geeft overdag. En de vaste orde van maan en sterren. Tot een licht in de nacht. En een bevestiging door Jeremia. God maakte de zon. En de maan, als twee grote lichten. De een voor de dag. En de een voor de nacht. Samen met de sterren. He, Jeremia zegt: vergeet niet de sterren. Maar goed, in de loop der eeuwen is dat een beetje verwaterd. En ik denk dat dat nog wel weer terugkomt. Nou, deze tekst hebben we ook gelezen vanochtend. Psalm 81. Blaas op de bazuin. Bij nieuwe maan, bij volle maan op een feestdag. Nou, dat heb ik nog niet aangepast, maar in de grondtekst staat daar niet volle maan. Nieuwe maan goed, maar volle maan, daar staat iets anders. Er staat namelijk in de, in, de, in de Engelse Bijbel, wie heeft een Engelse Bijbel bij zich? Ook een beetje, de strong zegt ook een beetje bedekt. Maar er staat namelijk ook appointed times. Dus, also, moet je moet strong maar nakijken thuis. Even hier een aantekening van maken op Psalm uh, 81 vers 4. Nakijken met strong. Nieuwe maan bij de afgesproken tijd op onze feestdag. Amen. Halleluja. Dus dit is een afgesproken, dit is ons feestdag, bazuin. De nieuwe maan, misschien hebben we het niet gezien. Op een afgesproken tijd. Wat is dan die tijd? Ja, uh, hoe laat? Eén uur, half 1 is het nu. Hoezo? Oh, ik moet opschieten. Dus er is ook een tijd, zegt Psalm 81. Er is een afgesproken tijd. Oei, wat is die tijd dan? Oh, ik ga het een beetje spannend maken. Want dit is een verordering in Israël. Wie is Israël? Bent u dat? Ja, ik ben, ik ben ook Israël. Zegt Jehoel, ik ben geënt op de Edel lijf Voorheen was ik onbekend met de verbonden, maar nu wel. En, en, en nu ben ik een lid van Israël. En als ik dat niet ben, ben ik een vreemdeling, maar dan hoor ik er toch bij. Oké, okay, een bepaling van Elohim. En Jacob. Zowel Jacob heeft dat bepaald als Elohim. En hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef. Nadat hij opgetrokken was tegen het land Egypte. Daar zei Israël, Jacob zei, ik heb een taal gehoord die ik niet verstond. Wat is die getuigenis in Jozef? Als wij Bazaanfeest vieren, de feestdag, met de nieuwe maan. Dat kan alleen maar een bazuinfeest zijn, want dat is de enige feest die op een nieuwe maandag valt. Bij een afgesproken tijd. En het is een getuigenis in Jozef. Wat is die getuigenis dan? Jozef, ook synoniem van Joshua. Wat deed Jozef nou? Hij bracht zijn familie weer bij elkaar wat gaat Yeshua straks doen als hij terugkomt? Zijn familie in Israël, wie is Israël, wij, zijn familie weer bij elkaar brengen. Dat is de getuigenis van Jozef. En daarom zeg ik, die feestdag daar, dat is nog niet geel. dat is de bezuinfeest. Bij een nieuwe maan, op een afgesproken tijd, volgens strong. Er staat geen volle maan. Op een appointment time. Nou, wat is die afgesproken tijd? Gauw verder. Hier zien we nog de dag en de nacht. Is twaalf uur vanuit de zonlicht gezien. Begint daar onze nieuwe maan. Ja, dit is zonlicht. zonlicht. Nou, er is ook een verdeeldheid in, in, in de evangelie. De ene evangelie uh, uh, groep zegt... Of Messiaans Groep zegt, de zwarte maan is de nieuwe maan. Dus als je hem niet ziet, maar als je hem niet ziet, kan hij ook niet heersen over de nacht. En Yeshua zegt, hij moet heersen over de nacht. Dus de eerste zichtbare sikkel is volgens mij de nieuwe maan. Ook Jonathan zei tegen David, zie, morgen is het. Nieuwe maan. Waar, waar moet ik kijken? Hij moet toch zien? Nou, je kan het alleen maar zien als hij zichtbaar is. De eerste zichtbare is de nieuwe maan. Oké, okay, 15 dagen later. Hier. is de maan in de nacht. Nou, de maan hier is op de dag. Heeft u wel eens een nieuwe maan gezien of een maan overdag? Twaalf is middags? Ja, toch? Het gek. Hij uh, heerst niet over de nacht. Ja, als het nacht is. Maar wat overdag? Ik, heb wel, uh, ik zie de maan overdag. Gek hè? Dat is ook de reden waarom we ook naar de sterren moeten kijken. En niet alleen naar de maan. God heeft ook de sterren gegeven. Als extra. Oké. Okay. Daar ga ik niet te veel op in, anders... Uh... Nou, in 2014 gebeurt er iets speciaals op de 15e. Niet op de veertiende, op de vijftiende. Want de maan die staat in de nachtkant van de aarde. Ja, en dit is de lichtkant. Hier is de zon. Dit is de dag. En dat is de nacht. Dit is twaalf uur. En dat is die andere twaalf uur. En... De maan draait linksom. De aarde draait linksom. De maan draait linksom om de aarde. De aarde draait linksom om de zon. Ja, Gods klok draait linksom. Niet rechtsom. Onze klok draait rechtsom, maar dat is van mensen, maar Gods klok draait linksom. Dus we draaien zo. Op een gegeven moment komt die maan, maar die maan die staat ook niet echt horizontaal. ...met de aarde en de zon. Op bepaalde momenten wel. De maan, staat een, of de, de, aard, de maan draait een beetje schuin om de aarde... ...en dat in zich heel draait weer om de zon. Maar op een gegeven moment... ...is er wel een rechte lijn te trekken... ...van de zon door de aarde naar de maan. Dat, is op, dat gaat gebeuren in 2014... Op de vijftiende van Abib. En 2014 op de vijftiende van Etenim. Abib is Nisan. Etenim is Tishri. Ja? Ik prefereer uh, Hebreeuwse namen. Dan Babylonische namen. Ja? Dus op de 2014 zal er een wonder zijn. Dat de maan. In één rechte lijn staat met de zon en de aarde daartussen. Dat heet een maansverduistering. En door de lichtafbouw van de aarde zal die maan rood zijn. Nou, je kunt lezen in de Bijbel. Op bepaalde dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal rood. Is dat een goed teken? Ik denk het niet. Ik denk niet dat het goed is, want het heeft, het heeft te maken met de, uh, de zegels en de bazuinen. Zijn dat goede tekens? Ik denk het niet. <lacht> dus, maar het is een waarschuwing. Een bazuindag is ook een waarschuwing. Het is niet alleen een feestdag, maar ook er wordt geblazen om u te waarschuwen wat er komt. En daarvoor gereed te zijn. Ja? Nou, op die dagen komt er een rode maan. Uh, ik ga er niet uh, diep op in vanwege de tijd. Ik begrijp, want een heleboel gemeenten zeggen. de rode maan valt op Pesach. Daar ben ik het niet mee eens. Nou, ik, ik, ja, als, ik, als ik erop inga, dan misschien bent u er ook. Bent u, gelooft u dat het op Pesach valt, maar ik denk dat het op ongezuurde broodendag valt, de eerste dag. Want dat kan alleen maar op de 15e gebeuren. De rode maan kan niet op de 14e. Ziet u daarom dat de maan en de sterren, maar ook de aarde tekenen zijn, signalen, aanwijzingen voor de betreffende dag? Want ongezuurde broden valt op de 15e. Ja? Waarom valt het op de 15e van, uh, van Loofhutten? Net Jom Kippur, uh, uh, Kippur achter de rug, ja. Ik denk niet dat het, dat het een een mooi iets is, een zonverduistering of een maansverduistering, volgens uh, de, de zegels en de, en de bazuinen, zijn dat waarschuwingen. Dat zijn ook aanwijzingen. En wat het ook mag zijn, kunt u lezen natuurlijk. Uh. Psalm 19, het hemelgewelf, dus even nog voor de duidelijkheid, de hemel, de, hemel, de, de maan en de sterren en de zon vertellen zeer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt hij overvloedig dan de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Ja, van die planeten, van die sterren, van die zon. Maar je kan het alleen zien. Hun richtlijnen, die aanduiden, hun richtlijnen gaat uit over de hele aarde. Hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. Ja, hij heeft niet een tent opgezet waar de zon in kan. Nee, wij zijn de tent, aarde is de tent en wij kijken naar de zon. Wij hebben een tent en wij kijken naar de zon. Dat geeft aan de richting waar u naar moet kijken, naar de zon. Dat betekent, dat betekent, we hebben een tent. Hij heeft daar een tent op gezet om te kijken naar de zon. Oké, okay, wat kijken we dan? Als dit de zon is, en de klok van Yahweh draait linksom. De as van de aarde staat ook een beetje schuin. En als, als de aarde hier staat op punt 1... Dan is de Noordpool wat verder van de zon. En de Zuidpool dichter bij de zon. Daar vandaan de seizoenen, winter en zomer. Ja? Als het bij ons winter is, dan is het in Australië, Zeeland, is het zomer. Nou, gaan wij verder. Komen we hier in het begin van voorjaar. Dat is een heel belangrijk moment. Want dit is... Wanneer is het begin van voorjaar? Dat is één abib. En één abib is het begin van de voorjaarsfeesten. Ja, nee, veertiende. Dat is niet waar. Want je moet je voorbereiden op de veertiende. Je moet ook het lam vier dagen van tevoren gereed maken. Yeshua zegt tegen zijn volgelingen... Ga vooruit, koop de ingrediënten, koop de spullen... Die je nodig hebt om het Pesach voor te bereiden. En Yeshua zegt, ik heb vurig begeerd om Pesach met u te vieren. Zo, er is een voorbereiding. Op de tweede... Geloven wat Yeshua zegt? Bewaar het in je hart, hè? Want Maria zei op het eerste feest van... Uh, het bruiloft, de kana. Wat hij ook zegt, zegt Maria tegen zijn dienstknecht, het dienaar Wat hij ook zegt, maakt niet uit wat hij zegt. Maar wat hij zegt, doe dat. Met andere woorden, onthoud dat. En wat deed Maria op het? Zij bewaarde de woorden van Messias in haar hart. Als Yeshua heeft gezegd, ik heb vurig Pesach met u begeerd... Dan heeft hij Pesach gevierd. Echt waar, op de 14e. Nou, we zijn bij punt 2 beland, dus de voorjaar, de voorjaarsfeesten. En de Noordpool en de Zuidpool, dit heet een equinox. Of de equinox, dat wil zeggen dat de Noordpool en de Zuidpool evenwijdig staan aan de zon. Dus de nacht en de dag is gelijk. Exact gelijk. Herinner je, je die twaalf uur? Dat is op het moment dat Pesach begint. Uh, dat is op het moment dat het voorjaar begint. Dat is op het moment, sorry niet Pesach, het voorjaar begint, de voorjaarsfeesten. Dat is wanneer de lente begint, ergens 21 maart of zoiets. Maar voor ons, als we de nieuwe maan zien, begint de eerste uh, maand Abib. En ook als we de, de, de, de koor of de eerste gerst de oogst zien. Nou, equinox, equi betekent gelijk, nox betekent nacht. Dus de nacht en de dag staan gelijk. Dus dit is een heel belangrijk moment voor ons. Als de aarde hier staat. En dan is het zomer. De Noordpool is dichter bij de zon dan de Zuidpool. Wij wonen boven de Evenaar. Dus bij ons is zomer en dan is het uh, in Australië, is het winter. Dan gaan we verder. En dan komen we aan. Bij de zevende maand. Etanim. En dan is de equinox weer gelijk. Dus. Noordpool en Zuidpool staan evenwijdig van de zon. Dus de nacht. En de dag. Is hetzelfde. Is even groot. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, vanwege de twee feesten. Dit zijn de twee belangrijke. Ja, we hebben de. De eerste. De. Begin van de voorjaar, begin van de herfst en uh, vroege zomer met pinksteren is in de vroege zomer ook een belangrijk moment. Maar dit zijn toch de nu meest belangrijke. Dit is vervuld, dat is vervuld, geestelijk gezien in Yeshua, dit gaat komen. Ja, wanneer dit gelijk. Dus dit is ook een gegeven, kijk naar de zon en vanuit de aarde, hoe doen we dat? Nou, nog even tekst, Matthäus 16, vers 1. En de fariseeën en de jassaduseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken En ze vroegen om hem om een teken uit de hemel te laten zien. Nou, um, net zei ik al, Yeshua vierde Pesach. Dat zegt hij. Ik heb vuurig begrepen. Als hij dat niet had gedaan, had hij de Torah niet gedaan. Kunnen we nooit zeggen, hij is het levende woord. Hij doet alleen, zegt hij zelf. Hij doet alleen wat ik de vader heb zien doen. Ik doe alleen wat de vader mij aan instructie geeft. Hij doet alleen wat in Leviticus staat. In de Torah doet hij. Hij doet dat. Hij heeft Pesach echt gevierd. Op het juiste dag, op het juiste uur. Dat kan ik bewijzen, let op. Maar hij antwoordde... Tegen die Sadduceeën en Fariseeën, die zich vandaag de dag rabbis noemen. Toen al hoor, want Jezus zei, laat u zelf niet rabbi noemen, want één is uw meester. Amen. Wie is mijn rabbi, wie is mijn meester? Yeshua. is de enige rabbi naar waar u moet luisteren. Niet naar mij, luister naar hem. En wat zegt hij tegen de rabbies van toen de tijd, die zich rabbi laten noemen. Hij antwoordde en zei tegen hen, als het avond geworden is en het is rood weer, zegt u mooi weer. Ja, dat is een mooi weerpraters. Als het ochtends is en het is somber rood in de hemel, zegt u, zeggen zij oh, het uh, wordt slecht weer. Huigelaars, kunt u de tekenen, de aanwijzingen, de richtlijnen, de, de signalen van de tijden, welke tijden, de vaste tijden, de moadim, niet onderscheiden. Wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt tegen die fariseeën en tegen die sadduceeën, jullie zitten helemaal verkeerd. Jullie zitten verkeerd met jullie vaste tijden, met jullie moadim. Jullie hebben verkeerde aanwijzingen gevolgd. Want... Jullie kunnen het niet onderscheiden. En daarom zitten jullie verkeerd. ga ik een andere keer over verder. Want we zijn nog steeds naar het uur. ik ga nu afdwalen, merk ik. Hoe moeten we dan die tijden gaan zien? Nou, vroeger waren mannen gods die bekend waren met astronomie. Als u tijd heeft, ga astronomie studeren. Want we hebben het nodig in het koninkrijk. Vroeger wisten zij het. Het is helemaal verdwenen door Babylon. Nou, hier ergens, even kijken. Uh, hier is de zon. De aarde draait linksom om de zon. En hier is het 21 maart ongeveer. En wij moeten dus naar de zon kijken. Nou is de zon hier voor de tweede keer symbolisch neergezet maar we moeten eigenlijk vanuit de aarde richting zon kijken, maar uh, op 21 maart of als de, de voorjaar begint, dan zien wij eigenlijk hier het sterrenbeeld de constellatie Vissen en nu zijn al die sterrenbeelden wel uh, voor Babylonisch, maar de Vissen uh, er is een woord voor, ik ben het even kwijt, maar dat staat voor de Waar staat het voor? Voor de twee koninkrijken. Het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk. Je hebt dus het noordelijke koninkrijk. Israël, dat wordt Israël genoemd. Of Ephraim. En de tien overige stammen. Soekra, en het zuidelijke koninkrijk. Juda en Benjamin. En misschien nog overige van andere stammen. Dat is hoofdzakelijk. Daar gaan we een andere keer over praten. Maar dat was met Pesach. Ja, wat gebeurt er met Pesach? Pesach stierf Yeshua. En er was een verlossing. En daar komen de twee koninkrijken weer bij elkaar. Want zij moeten, in ieder moet wedergeboren worden. en ieder moet Yeshua accepteren. Ja, maakt niet uit wat je bent, waar je vandaan komt, wat je afkomst is. Dat is waarvoor Yeshua gekomen is. Ja? De verlosser. Dat is... Ook de betekenis van Pezag. Duidelijk. Hè? Ook ons lam is geslacht. Als wij naar de herfst zijn en we kijken. We zijn hier in september en we kijken door de zon. We verplaatsen het even die kant op. Dan is dit symbolische zon. Dan kijken we naar het sterrenbeeld Virgo. En dat is uh, Maagd. De katholieke leer zegt de, de Heilige Maagd, Maria. De moeder van God. Maar dat is hun interpretatie. Dat is dus op dit moment. Dus als, als u nu instrumenten heeft. En u kijkt richting de zon. Dan ziet u dit. Vandaag. Op de Bezuindag. Op Yom Teruwa. Zie nou Wij zien dit sterrenbeeld. En dat is elk jaar. Dat komt gewoon weer terug. Dus elk moment... Ziet u alle sterren? Dus er zijn ook twaalf sterren. En ik denk zelf, maar ik kan het niet bewijzen, dat dat de twaalf stammen vertegenwoordigt. Maar ik kan, ik kan ik ken een paar namen wel uh, achterhalen. Maar een heleboel is gewoon verloren. Is kwijt, dames en heren. Je moet er een studie van maken. En ik heb daar niet de tijd voor om astronoom te worden. Maar dat is wat u vandaag zou zien. In de sterren, en dat is het sterrenbeeld Maagd. En dat is hier, ik weet niet of je het kan zien, dat zijn deze sterrenpunten. Dus vanuit Jeruzalem bijvoorbeeld, richting zon, zou je dit kunnen zien. Nou zegt Openbaring 12: Er zal een groot teken zijn, waar? In de hemel, in de sterrenhemel. Wanneer is dat teken? vandaag op Jom Teruah En wat zie je dan? of Wat is er gezien vorig jaar, 2011, op Bazuinendag? Oh, hier in de openbaringen 12 vers 1. Er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en zij schreef het uit in baarsnood en in pijn om te baar. Nou, dan gaan we volgende keer over praten, waarvan ze zwanger is geworden. En, maar dit beeld is vorig jaar, natuurlijk, het verschijnt elk jaar in de sterren, maar wel op een hele bijzondere manier. En het is vorig jaar, 2011, in de sterren was dat te zien. En wat zag men dan? Dus, uh, Kijk, de, de sterrenbeeld, de sterren zijn een beetje verdwenen, maar men zag de vrouw, en de vrouw is, um, heeft een ander woord, het Hebreeuwse woord, ik heb het wel opgeschreven, betula, de maagd, ja, dat is het Hebreeuwse woord, betula, en dat wordt ook wel gezien als Sarah, Sarah was de onvruchtbare, en zij baart. Nou, in die constellatie van de, van de vrouw, die werd bekleed met de zon. De zon gerecht, van de gerechtigheid was in haar. Want we moesten naar de zon kijken, hè? vanuit de aarde gezien. Dus we zien de zon en we zien de sterrenbeeld. En de zon kwam in dat sterrenbeeld. Nou, in het sterrenbeeld bevonden zich in haar schoot twee planeten. Nou, moet ik even uitleggen. We hebben de zon, we hebben de maan... De maan beweegt, de aarde beweegt en de sterren staan stil. Wat staat eh, niet stil? De planeten. Dus er is een verschil tussen de planeten in ons eigen zonnestelsel en de sterren. Planeten bewegen. En er zijn twee planeten in haar schoot gekomen. En het is de planeet Saturnus. Sommigen leggen uit dat is de planeet van onze tegenstander Satan is niet waar. Want wat is dan de planeet van onze tegenstander? Mars. Ja, de rode planeet. Ja, dat is de planeet van de tegenstander. Maar vroeger heette Saturnus Shabbat. Wie houdt de Shabbat? Ziet u? De planeet Shabbat zijn wij. Wij zijn het volk van Israël. Wij zijn uh, het geestelijk volk Israël. Wij zijn, wij zijn die geboren gaan worden overal in de wereld roept God zijn volk op en de mensen worden geboren in hun hart hoe kun je dat zien? Jeremia 31 de Heilige Geest schrijft de Torah in hun hart en daardoor gaan ze de Torah doen dus overal in de wereld gebeurt er op dit moment het is al een paar jaar gaande is dat er een volk geboren gaat worden Alleen, er is nog verschillen tussen de mensen in gedachten, in onderwijs, etcetera, Maar wij moeten volk worden. Dus leg alsjeblieft neer die verschillen. Laat het even rusten. Lees nog een keer de Bijbel. Lees, lees een andere Bijbel, een andere taal. En zie, laat de geest, de ruach van Yahweh door u heen werken. Dat is de enige manier om tot elkaar te komen. Wat werd er dan gezien? Die andere ster... De Morgenster. En ik geloof dat de wijzen uit het oosten. Het waren geen drie koningen. waren gewoon wijzen. En waar komt die wijsheid vandaan? Van Jawé. Jawé gaf hen wijsheid. En die wijsheid. die verstond. dat er een blinkende Morgenster is. en de ster is daarvoor Venus. die zagen ze. Op een gegeven moment zagen ze die. En het is een planeet. Maar het staat niet stil. Hij beweegt. En hij staat dan op een gegeven moment boven Bethlehem. Oh, daar is de koning geboren. Zo simpel. Dus die morgenster, dat is Venus. En vorig jaar in 2011 kwamen die planeten precies in de schoot van Betula. En de maan kwam onder haar voeten. Openbaringen 12 vers 1 is vervuld. Hoeven we niet meer naar te kijken? God is nu bezig zijn volk aan het bijeenbrengen. Of uh, gereed maken, wakker, wakker maken, de bezuinig klinken. Om wakker te worden. Het schijnt al een keer eerder voor te zijn, maar dat heb ik niet achter kunnen halen. Wel dat u de sterrenbeeld nu zou kunnen zien, maar niet in deze hoedanigheid. Volgens Openbaringen 12. Dat schijnt vorig jaar geweest te zijn. Oké, okay. waar ik even op wil focussen is die morgenster. Want dat is Yeshua. En Hem moeten we volgen. Dus we moeten ook die morgenster volgen. En wij hebben het profetisch woord, wat vaststaat en zeker is. En het doet er goed aan daarop achter te slaan. Als op een lamp die schijnt in de duistere plaats. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster in uw hart. Opgaat. Ja, die morgenster verwijst naar Yeshua, die moet in ons hart opgaan, maar er is wat mee met die morgenster. Hosea 6, dan zullen wij kennen, wij zullen er naar jagen, Jahwe te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Aanwijzing. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als de late regen die het land nat maakt. In de ochtend, dat is dauw. Wie is er vanochtend vroeg opgestaan? Wie was er zeven uur buiten? Ja? Heb, heb je de morgenster gezien? Nee? Ik heb hem gezien. Ik was vanochtend naar buiten met mijn chauffeur. Ongeveer zeven uur werd het licht. En het was bewolkt. Ik denk, oh nee hè bewolkt. Maar ik liep richting het oosten, en de wolken gingen voorbij, en wat zag ik? De morgenster. Ik zag Venus. De enige ster die je ochtends kunt zien. De enige. Andere sterren niet. Maar Venus ziet u, en Venus komt vanuit het oosten, want de, de aarde draait, hè, linksom. Dus je ziet de morgenster, en vanavond, als er geen bewolking is, ziet u hem in het westen, zuidwest, ergens. Dus die omdat de aarde draait natuurlijk. Maar vanochtend. In de dageraad. Zag ik de morgenster. En ik had mijn bazuin bij me. Daar kom ik zo meteen op terug. Waarom? Een Aanwijzing. Wat is de dageraad? In het begin zegt. Hij komt. Ik kom als een dief in de nacht. Wanneer begint de dag? Als de zon boven. De horizon verschijnt, want de zon heerst over de dag, twaalf uur. Zodra de zon boven de horizon begint te schijnen, als je de zon ziet, is het dag. Maar daarvoor is het de dageraad. Wat is dat? Dat is de tijd tussen nacht en dag. Is het dan nog nacht of dag? Nacht, want de zon heerst over de dag en de dageraad is het laatste stukje nacht. En in die stukje nacht, dageraad, zien we die morgenster. Oké, okay, aanwijzing. Genesis 19, vers 15. Toen de U moet eens gaan googelen of in uw Bijbel, in uw Korkendans naar dageraad. U gaat schrikken. De, de muren van Jericho vielen tijdens de dageraad. En wat staat hier? Hier, Jezus zegt, het zal zijn in de dagen van Lot. En toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot. Zij zeiden, sta op. Neem uw vrouw mee en uw twee dochters die zich hier bevinden. Anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevraagd. In de dageraad was er verlossing, was er bevrijding. Joël 2... Een tekst die op, altijd op mijn website, daar is het ooit mee begonnen. Blaas de bazuin in Sion. Vandaag blaas de bazuin, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van Yahweh komt. ja, is nabij. Wie gelooft dat we in de laatste dagen leven? Ik geloof dat, echt. Het is een dag van duisternis en donker. En er zijn twee kanten van de medaille. Yeshua komt terug en er is een dag van oordeel. En dat gaat zo meteen over tien dagen komen. Een donkerheid, een dag van wolk en donkere hoor. Zoals de dagenraad. Hey. Zeker over de bergen verspreid verspreidt zich een groot en machtig volk. Wie is dat machtig volk? Eén keer raden. Zoals er niet geweest is als van oude tijden af. En er hierna niet meer zal zijn. Dus er komt er maar eenmalig een groot volk tot stand... En jarenlang van generatie op generatie. En die generatie, of dat volk, zal zich uh, verzameld worden bij de Dageraad. Nou, een hele bekende tekst, Matthäus 24, vers 27. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot het westen, zo zo ook. Bevestiging, zo zal ook de komst van de zoon des mensen zijn. Met de bliksem. Een bliksem die uit het oosten komt, tot de westen. Ik heb altijd gedacht, oh, er zal wel een bliksemflit zijn. Mijn vader zegt altijd, door En van het oosten over de hele wereld tot aan het westen. Heeft u dat ook altijd gedacht? Als teken van de zoon de komst? Dat staat er helemaal niet. Het is zo jammer dat de vertalers soms woorden kiezen. Waarvan ik zeg. Hmm, welke bliksem komt er nou uit het oosten. En gaat over de hele aarde rond. En verdwijnt in het westen. Ik heb dat nog nooit gezien. U wel? Bliksems gaan altijd verticaal. Sowieso niet horizontaal. Ja, misschien wel. Maar ik geloof hier helemaal niks van. Dus... Lucas zegt dezelfde tekst. Hij komt uit de grond vanuit het oosten. Uit, uit het niets uit het oosten komt hij op, de bliksem. Dat zegt Lucas. De, de, dezelfde tekst, moet je maar lezen. Met andere woorden, we moeten weer gaan graven, we moeten schat graven. Wat staat er nu werkelijk? Er staat dus Engels volgens uh, strong voor as the lightning out of the east and shined unto the west. The lightning. Nou, lightning is ook niet helemaal lekker vertaald. Dus we gaan het woord 796 onderzoeken. En wat staat er volgens Strong hè? Lightning Grieks 796 is the bright shining vertaald helder licht. Dat is wat er staat. Dus mag ik dan even het woord een klein beetje aanpassen? Ik, ik vervang het niet in de Bijbel, maar ik vervang. Ik stop dat woord wat uh, Strom vertaalt met helder licht, stop ik dan in die tekst. En dat krijg ik, want zoals het helder licht, hé, hey, helder licht, vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot het westen. Als u in de dageraad loopt, is er nog geen zon te zien. Maar u ziet wel het licht vanuit het oosten tot ver in het westen. Het is compleet licht op de aarde. Maar de zon is er nog niet. Dat is de dageraad. Dat is het heldere licht. Ziet u dat? Dat nou begint er al wat te dagen. De blinkende morgenster is te zien in de vroege morgen voor en tijdens de dageraad. En dat kunt u zelf persoonlijk ondervinden, dat moet u wel vroeg opstaan. Ja? De dageraad begint nu de tijd ongeveer uh, na 7, even na 7. De zon is nog niet boven de horizon verschenen en de dag is, moet nog beginnen. De dag moet echt nog beginnen. Wanneer het heldere licht van de zon al wel uit het oosten opkomt en tot het westen schijnt. Dat is de dageraad. Openbaringen 22. De allerlaatste woorden van onze Messias. De allerlaatste woorden van uw Bijbel. Wanneer Yeshua spreekt. Soms, soms, soms moet ik ook wel eens een speech houden... En, en in, of ik hoor een andere speech van de professor. En de laatste woorden... Die gesproken is, is het meest belangrijke. En bewaar dat nu in uw hart. Zoals Maria zegt. Bewaar de getuigenis van Yeshua in uw hart. En de laatste woorden van Yeshua zijn. Ik. Yeshua. Heb mijn engel gezonden. Ik ben niet die engel hoor. Hij stuurt een engel. Een boodschapper. Om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Welke dingen? Ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. De blinkende morgenster. Het heet niets voor niets morgen. Het is niets voor niets een blinken. Hij heeft twee eigenschappen die sterren. Hij is de meest blinkende ster die u ziet aan de hemel. Dat is een aanwijzing, dat is een teken, zegt Yahweh in Genesis. En hij komt in de morgen. Dat staat, ik ben de morgenster. De blinkende, dat is de, in dit geval de planeet Venus die u ziet, s ochtends. Dat is wat Yeshua's laatste woorden zijn. Nou weet u waar hij naartoe wijst? Naar welk uur? U weet nu welk uur hij komt. Hij komt niet in de avond, niet in de middag. Op dit moment zijn er miljoenen christenen die verwachten een opname. Maar hij komt niet meer, want de ochtend is al geweest. Misschien is het morgen, ik weet het niet. Maar hij komt in de ochtend, lieve mensen. Hij komt tijdens de dageraad. Wat betekent dat? Ik heb gezien dat heel veel Bijbelse figuren, Maria, die ging heel vroeg op naar het graf. Waarom? Waarom staat dat er heel vroeg? Nog voordat het licht werd. Heel veel de gelovigen zijn vroege mensen. Die staan heel vroeg op. Ja, ik slaap meestal 's ochtends. Ik probeer mijn rozen zoveel mogelijk laat in de dag te laten beginnen. Maar wij moeten leren vroeg op te staan. Maar we moeten, dat is een les. Dat is, dat is, ja, hoe zeg ik dat? Als je niet doet wat Yeshua zegt, ja, je vult je kruid niet met olie. Ja oké, okay. we moeten het zelf weten hoor. Uh, het zei zo. Oké, okay, wat komt de tekst daarna? En de geest en de bruid zeggen. Hebben we dat gezicht vandaag? Ook niet. Waarom niet? Kom! kom. kom, kom. Dus als de bazuin klinkt. In de dageraad. Als je de morgenster ziet. Dan blazen we op de bazuin. Dit is de laatste, dia. dus ik wil vragen, als we met z'n allen nog even op de bazuin willen blazen, zij die op de bazuin kunnen blazen. En wat doet de rest van het volk? De die zeggen, kom, kom, Yeshua, kom. Laat hij die het hoort en zeggen, kom. En dan zal hij komen. Laten we blazen. En de rest van het volk roepen: kom. Want het, het is een les, hè? We moeten het leren. We moeten leren vroeg opstaan. We moeten kijken. Amen. Kom, Yeshua, kom, kom, kom, kom Yeshua, kom. Kom, kom, kom, kom. Halleluja, Halleluja. Halleluja, kom, kom.